Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De voetbalsters van het Spaanse elftal gaan pas weer spelen als de voorzitter van de Bond weg is. Dat heeft de hele selectie in een gezamenlijke verklaring laten weten. Voorzitter Rubiales gaf na de WK-finale vol een kus op de mond van speelster Hermoso. Daar krijgt hij bakken kritiek op. Maar vandaag zei hij nog dat hij absoluut niet van plan is om op te stappen. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Nooi, ja, limiteren. Alleen lijken ze dagen toch echt wel geteld. Niet alleen de selectie wil hem weg hebben, ook de internationale spelersvakbond, de Spaanse hoge raad voor sport en zelfs de regering willen dat Rubiales vertrekt. De directeur van het British Museum in Londen stapt op. Hij zegt dat hij niet goed heeft gereageerd op een tip over verdwenen spullen. Die tip kreeg het museum al in 2021. Iemand zou eeuwenoude Juwelen uit het museum online te koop aanbieden. Maar met die informatie is dus eigenlijk niks gedaan. Vorige week is er een medewerker uit het museum betrapt en ontslagen. En de directeur die al die tijd niks met de tips deed, die stapt nu dus op. De Europese Commissie heeft een nieuw vaccin tegen het RS-virus goedgekeurd. Zwangere vrouwen kunnen daarmee worden ingeënt en dat beschermt dan het kindje dat onderweg is. Door het RS-virus belanden jaarlijks duizenden pasgeborenen in de Nederlandse ziekenhuizen en het kan zelfs dodelijk zijn. Ook de Nederlandse hockeymannen staan in de EK-finale. Ze hebben net met 3-2 gewonnen van rivaal België. Duco Telgekamp maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt. En dat komt misschien wel door mijn collega en hockeyfan Suus... die thuis vol spanning voor de buis zat. Zo, tot drie minuten voor het einde kneep ik hem nog wel een beetje. Maar ik heb echt precies nog naar een teamgenootje. Joh, ze moeten die Telgekamp wat meer in het veld zetten... want die is echt in bloedvorm. Wat denk je? Eén minuut later staat hij erin en legt hij de 3-2 in het goal. Nou, dat is echt uh, waanzinnig. Ik ga lekker het hele weekend hockey kijken. En het kan ook. Zondag staan de mannen in de finale tegen Duitsland. En de Oranje Vrouwen spelen morgen al. Zij moeten tegen België. Het weer vanuit het westen wordt het op de meeste plaatsen droog en begint het op te klaren. In de nacht koelt het af naar 11 tot 12 tot 15 graden, moet ik zeggen. Morgen gaat het regenen en wordt het 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. New. See it. It don't right. It don't find a way man my... I'm in like a. Everybody can follow me. I say hello, hello. Say uh uh We're going to take you all around the globe. Hello, hello. Say uh uh Hello, hello. Say uh uh Hello, Say uh uh We're going to take you all around the globe. Hello, hello. hello, hello. hello, hello. everybody can follow me. I say hello, hello. Hello, hello. Once again, rule the renegade master. Default damage with the ill behaved Back once again, rule the renegade master. Default damage. Power to the people. Back once again, rule the renegade master. Default damage with the ill behaved Back once again, with the renegade master. Default damage. Power to the people. Back once again, with the renegade master. Default damage with the ill behavior. Back once again, with the renegade master. Default damage. Power to the people. Back once again, with the renegade master. Default damage with the ill behaved The Renegade Master, P4 Damager, Power to the people. I'm gonna go to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 De waarschuwing voor stevige onweersbuien die voor meerdere provincies gold, is voorbij. Het KNMI had eerder code geel afgegeven voor Groningen, Drenthe, Gelderland en Limburg. Maar inmiddels is de kaart op de website weer helemaal groen. Vanmiddag stonden delen van Brabant en Limburg even onder water. Het werd vanmorgen heel donker ineens in de verte onweer. Beetje regen, dus ik dacht het valt wel mee. Ik stond boven te strijken. Maar toen leek het op een gegeven moment of de wereld verging. Dus, en toen kwam het echt gewoon als een gordijn naar beneden. Wij konden ook niet de overkant van de straat of zo zien. Ja, overlast is er wel geweest. De A2 werd afgesloten. In Maastricht moest een vrouw door de brandweer uit haar auto worden gered. Die uitviel door het hoge water. En tussen Tilburg en Den Bosch reden even geen treinen door een omgevallen boom.